Herman Vriend met het NOS Journaal. Zo'n 2,5 miljoen mensen hebben de afgelopen weken de stemwijzer op internet ingevuld. Bij de vorige verkiezingen werd de stemwijzer meer dan 4 miljoen keer geraadpleegd. Stemwijzer verwacht de komende dagen nog veel drukte op de site. Stemwijzer is niet het enige hulpmiddel voor kiezers. Vergelijkbare initiatieven zijn bijvoorbeeld Kieskompas, de ondernemersstem en de groene kieswijzer van Natuur en Milieu. Nederland wordt onveiliger als de PvdA aan de macht komt, zegt vvd Rijder Rutte in een interview met de website nu.nl. Volgens hem komt dat doordat de PvdA een half miljard wil bezuinigen op veiligheid. In dit interview benadrukt Rutte dat zijn partij juist 250 miljoen investeert in de veiligheid. De luchtvaartpolitie heeft de drie vliegtuigjes die gisteren in de lucht bij Wassenaar op elkaar botsten in beslag genomen voor onderzoek. De piloten zijn inmiddels gehoord. Een vliegtuigje met een reclamesleep voor het CDA botste gisteren met een ander vliegtuig van waaruit opnames werden gemaakt van een tweede reclamevliegtuig met een sleep van de SP. Het CDA vliegtuigje moest een noodlanding maken op het strand bij Wassenaar omdat het een beschadigde linkervleugel had. De andere toestellen konden veilig doorvliegen naar Rotterdam. 1100 mensen zwemmen vanmiddag in de Amsterdamse grachten om geld op te halen voor onderzoek naar de ziekte ALS. Ze zwemmen voor de actie City Swim, twee kilometer in de gracht. Officieel is het water in de gracht geen zwemwater, maar het is net schoon genoeg om erin te mogen. Rond dit tijdstip gaan als eerste enkele prominenten het water in, onder wie Pieter van de Hogeband, Ronald de Boer en Prinses Maxima. ALS is een niet te genezen neurologische ziekte, Met de opbrengst van de actie moet genezing een stap dichterbij komen. Het weer zonnig, waarbij de temperatuur in het binnenland kan oplopen tot 29 graden. Aan zee iets minder warm. Morgen kans op buien, maar de zomerse temperaturen blijven. En vanaf dinsdag een grotere kans op buien. En het wordt een stuk koeler. Dit... Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad vertraging op de A1 Amsterdam tussen Amersfoort Noord en Eembrugge 2 kilometer. En bij Utrecht op de A12 richting Arnhem tussen de knooppunten de Oude Rijn en Lunette op de hoofdrijbaan 3 kilometer door werkzaamheden. Je kan het beste via de parallelbaan rijden want die is filevrij. De N197 richting Wijk aan Zee. Daar loopt het ook vast tussen Beverwijk en Wijk aan Zee 2 kilometer. Tot zover de verkeer zien.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 Zeg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 Mind wants to explore The tropical sand We're